Dit van met het NOS-journaal. EU-commissaris Frans Timmermans is bezorgd over de uitkomst van de klimaatop in Sharm el-Sheikh. Die had gisteren afgerond moeten zijn, maar er is nog geen akkoord. Zo zijn verschillende landen het nog niet eens over een klimaatschadefonds. Dat fonds moet arme landen steunen bij schade door klimaatverandering. Ook benadrukt Timmermans dat het doel van maximaal 1,5 graad opwarming niet mag worden losgelaten. Hij ziet liever geen resultaat dan een slecht resultaat. Klimaatminister Rob Jetten is ook niet positief. Volgens hem staan klimaatafspraken die vorig jaar in Glasgow gemaakt werden opnieuw ter discussie. Bij het tv-programma De Wereld Draait Door had eerder ingegrepen moeten worden, staat in een verklaring van bnn -Vara. Presentator Matthijs van Nieuwkerk en de eindredactie hadden volgens de omroep aangesproken moeten worden op hun grensoverschrijdende gedrag. Van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren hebben jarenlang geregeld medewerkers uitgescholden en vernederd. Blijkt uit een artikel in de Volkskrant. Bij een opstand in een gevangenis in Quito in Ecuador zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Aanleiding voor het protest was de overplaatsing van twee bendeleiders naar een extra beveiligde inrichting, zegt de directie. Operopolitie en militaire eenheden kwamen in actie om de situatie weer onder controle te krijgen. Qatar schrapt de dagelijkse toelagen voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Volgens The Guardian wordt het beloofde geld ingetrokken... ...wegens de negatieve publiciteit over het fanleaderprogramma. Daarin betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van fans... ...in ruil voor onder meer positieve berichten op sociale media. Het weer in het zuiden een enkele buien, daarna droog en zonnig. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden. Komende nacht gaat het vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig. In het noordoosten kans op natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 8 graden.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 You just failed Goedemorgen luisteraars, we zijn weer in Goedemorgen Zandvoort. Ik zat iets van vandaan, maar nu kunt u mij nog beter horen. Uh, een hartelijk welkom in deze uitzending, uh, samen met mijn mede-presentator Jelmer. Ja, goedemorgen Roy. Goedemorgen allemaal. We hebben met uh, kunst en kniepwerk een mooi programma voor in elkaar gezet, hopen wij. Uh, want Hans Botman is een weekje op vakantie en dan merk je meteen hoe misbaar, onmisbaar iemand is. Ja, zeker inderdaad. En wie, waar de kwaliteiten liggen, zeg maar wat dat betreft. <laughs> Waar de kwaliteit te liggen nou ja. en misschien ook een tijdsbestek. Uh, ja. ja. uh, jammer, wat, wat gaan we doen vandaag? Uh, vandaag gaan we het over uh, veel verschillende onderwerpen hebben... die Zandvoort natuurlijk weer bezighoudt. Zometeen eerst uh, met Wout Kranen over de verzakkingen van de woningen. Uh, Pre-wonen, daarin zij van. Uh, we hebben het ook nog even kort over de World Pride... die in 2026 uh, naar Amsterdam en ook Zandvoort komt. Uh, over de begroting, een beetje met cultuur. Gert-Jan Bluis uh, komt daarover vertellen, de wethouder... En Peter Tromp, ja, de afgelopen week was er kritiek op de sfeerverlichting in het dorp. Het was wel heel gezellig, maar het deed allemaal te veel dingen aan Amsterdam. Uh, dat voor het eerste uur. Dan hebben we in het tweede uur nog een terugblik op het ondernemerschala. We gaan het nog hebben over een speciaal concert van uh, jazz in Zandvoort. Uh, en daar komen mensen langs van het uh, MBO College Airport. Ja, ik mag mijn eigen studenten vanmiddag ja. interviewen. Of tenminste het laatste deel van de ochtend. Hartstikke leuk. En uh, de nieuwjaarsduik, daar duiken we ook eventjes in. Uh, dat is het programma voor vandaag. Ja, ik heb uh, onderweg hier naartoe al gedacht van uh, dit is al een goede training voor de nieuwjaarsduik. Ik duik het jaar mee en dit was één graad. Dus uh, ja, dat, uh, heel ik goed. voelde me wel klaar. Oké. Okay. Uh, als het goed is van de telefoon uh, Bout Kranen van Prewonen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, fijn dat u bij ons in de uitzending wil zijn. Want uh, ja, Prewonen staat op dit moment even in het nieuws. In verband met ja. uh, um, uh, woningen, waar de, doordat er zand uit de kruipruimtes gehaald is, of dat de kruipruimtes gecreëerd zijn door zand uit te halen, uh, anders te zakken zijn. Ja, klopt. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? Nou ja, we kwamen dan achter bij een mutatiewoning dat de vloer wat, uh, wat hol stond. Uh, en uh, toen hebben we dat door een constructeur laten onderzoeken. En toen bleek inderdaad van, hé, hey, er zit een kruipruimte, is er eigenlijk gecreëerd. Ja. En die zouden niet moeten zijn. Hè? Want we in Zandvoort funderen we op, uh, op, op staal. Dat betekent op platen die op een zandlaag liggen. En uh, op het moment dat je dan een kruipruimte creëert daaronder. Ja, dan kun je natuurlijk wel uh, nagaan dat zeg maar, de funderingskracht van die uh, plaat uh, wel wat afneemt. Uh, ja. En dat hebben we geconstateerd. En dat hebben we in directe zin bij zes woningen geconstateerd. Enkele weken geleden. Uh, en we zijn dat nu verder aan het onderzoeken en oplossen natuurlijk bij de eerste uh, getroffen woningen. Ja, en, en die mensen hebben ook hun uh, woning moeten verlaten. Waar zijn die nu uh, opgevangen, zeg maar? Die zitten allemaal in een hotel in Zandvoort. Okay. Nou, nou, dan hebben ze een vakantie in hun eigen dorp. <laughs> nou, dat is natuurlijk voor, voor de bewoners ook helemaal niet fijn. Nee. Nee, nee. Nee, want je zit er niet op te wachten. We, we zetten ons ook aan alle kanten natuurlijk in... om zo snel mogelijk ze weer terug te kunnen laten gaan naar hun woning. Mm -hmm. en zeker met de feestdagen de aankomst, uh, denk ik dat je daar liever bent dan in een, uh, in een hotel. Ja. Maar tegelijkertijd volgens mij... Uh, uh, ik ben wel heel blij met de oplossing. Goed. Ja, en jullie hebben heel snel geschakeld. Uh, en wat is de tijdspannen uh, die je verwacht dat het nodig is om uh, een woning uh, weer uh, goed te krijgen? Nou, je moet het een beetje in een knip zetten tussen twee fases. De eerste fase was uh, zeg maar even snel handelen inderdaad. Dat gaat dan om de ja. eerste zes woningen. Daarvoor hebben we ook direct uh, met onze aannemer gezegd... we vloer bestellen, spullen bestellen uh, uh, en uh, uh, een sloopwerk gaan verrichten. En uiteraard uh, dat de bewoners uh, zijn uitgeplaatst. Um, nou, die, uh, ja, daar, daar wordt nu hard aan gewerkt, hè, dus dat gaat eigenlijk ook wel spoedig. Ja. Dus wij rekenen daar, ja, we rekenen oorspronkelijk op een maand of drie, maar dat lijkt wel wat korter te zijn. Hè. Dus we hebben nu wel okay. eigenlijk de zekerheid dat ze voor de kerst de bonus in huis kunnen. Nou, dat is en, heel fijn. Uh, daarnaast zijn we natuurlijk verder onderzoek aan het doen. Hè, van ja, speelt dit probleem op meerdere plekken in het complex? Um, en daar hebben we inmiddels wel een andere techniek die we daar toepassen, om te voorkomen dat we ja, straks veel meer mensen in een. Ja, uh, het hotel zit ook vol. <laughs> ja. Um, de, dus dat er nog meer mensen moeten uitplaatsen. En dat, is, dat is, gaat eigenlijk zonder, uh, ja, zonder uitplaatsing. Want u ik, ik, hoort ik ook zeggen over sloopwerk. Ik denk dan eh, als een leek gewoon: je hebt een, een huis dat staat op een stalen plaat, blijkbaar. Je haalt de zand onderweg, dan doe je er gewoon verzand erin en dan is het klaar. Ja. ja, dat dacht ik ook. Ja, maar dat, okay. <laughs> dat blijkt dan toch tegen te vallen. Ja. Ja, dat heeft eigenlijk mee, vooral mee te maken dat zeg maar, die, de holling van de vloer ja, die moet je natuurlijk ook wel opheffen. Oftewel, oh, er moet dan een nieuwe, uh, bij, in ieder geval bij deze woning, moet er een nieuwe vloer in. Hm. Uh, dus uh, ja, dus, uh, ik dacht ook eerst vanavond, we spuiten het zand weer terug en het, het, het, het kaas is opgelost. Maar dat ja. is uh, ja. niet zo simpel. En, en de, door die verzakking, uh, nou, dat is op een gegeven moment geconstateerd, is daar ook veel schade aan de rest van de woning uh, aan te zien daardoor? Nee, nee voor zover we nu kunnen zien, niet. Uh, nee, dus de hoogste is de vloer uh, en daarvan kijken we nu... Eh, nou, ...ook weer naar van ja, wat, wat is nou de beste oplossing om dit probleem op te lossen. Want overal, kijk, het sloopwerk gaat dan even uh, hier vooral om uh, keuken, hal en uh, toilet. En dus bij die eerste zes woningen worden die allemaal uh, eruit gehaald nu. Dat is uh, Ja, kijk, om met het op een andere manier kunnen stutten... Hè, ...toch met, met, met, met, met wat meer tijd en wat meer uh, uh, uh, uh, rust... ...dan uh, nou, misschien hoeft die vloer bij de andere woningen waar, het, waar het, zich dit vloer doet helemaal niet uit... Ja, nou, dan ja. wordt het nog minder ingeruimd, natuurlijk. En is er ook een, uh, een, een, uh, een reden waarom dat gebeurd is? Het is een, een onverlater eigenlijk, die, of iemand die niet goed opgelet heeft... dan zeggen van, well, we gaan hier zomaar kruipruimtes creëren. Nou, uh, het doel was denk ik nooit om... Ja, nou ja, en zeker sinds trouwens wel. Kijk, uh, er lopen de riolering natuurlijk onder die plaat door. Ja. En uh, er is wel eens uh, een rioleringsbreuk. Of, uh, of er moet iets aan hier, uh, riolingen in gebeuren. En dan zie je dat onze... Uh, en ook in het verleden bij de KEI, natuurlijk gewoon de, onze rioleringspartner, uh, ja, die kan er niet bij. En die denkt dan, ik, ik ga zand weg, of ik moet zand wegzuigen. Ja. Nou, en blijkbaar uh, hebben ze er in een aantal gevallen voor gekozen om dat heel drastisch te doen. Uh, uh, niet, niet, niet, ja, eigenlijk met het doel om er gewoon goed bij te kunnen. Ja, uh, ja. Dat is niet handig, dat klopt. Uh, tegelijkertijd is het wel een beetje, ja, op het moment dat je allerlei verdergaande specialisten hebt, ja, dan kijken ze alleen naar hun eigen onderdeel. Ja. En niet zozeer aan de constructie van een gebouw. Dat is ook een vak eigenlijk niet. Uh, maar dat maar... Maar is wel een zure, zure constatering. Ja, maar zijn ze dan ook mede verantwoordelijk voor de schade? Ik kan me voorstellen dat pre-woners zegt, we zijn een sociale woningbouwvereniging. We zitten niet te wachten om kapitalen uit te geven om de schade van een ander te herstellen. Nee, dat zitten we zeker niet. Uiteraard niet. Ja. Uh, wat hier wel complicerend is, is dat, uh, dat dit allemaal langer dan, uh, dat groot is dan langer dan twee jaar geleden is. En wij zijn sinds twee jaar de eigenaar van ja, de ja. sociale huurwoning in Zandvoort. Dus we zijn er zeker aan het kijken. Dat heeft nu even niet de hoogste prioriteit. De hoogste prioriteit is het ontlossen en veiligstellen van de woningen voor onze huurders. Ja, we moeten kijken wat, daar, wat we daarmee kunnen. Maar dat ligt best lastig. Want uiteindelijk heb je als opdrachtgever natuurlijk ook wel een, ja, een toezichtsplicht. Zeg maar. Dus op het aannemers van ons aan onze woningen werk doen. Ja. Ja, dan kun je natuurlijk niet alleen maar zeggen, ja, het is allemaal jullie schuld en betaal maar. Dus dat, is, dat ligt nog wat ingewikkeld. Ja, en, en veel van de woningen die nu waar uh, ja, die verzakkingen zijn geconstateerd... Uh, de, veel in de wijk uh, daaromheen is natuurlijk misschien ook op dezelfde manier gebouwd. Wat is de kans dat het later nog een keer uh, gebeurt, zeg maar dit? Nou ja, kijk, uh, in de zin van qua uitvoering, uh, uh, dus, dus nieuw gevallen, uh, uh, uh, ja, daar zijn wij natuurlijk nu al uh, uh, bijzonder scherp op. Uh, dus dat, die kans is klein. Wat wel zou kunnen, en dat zijn we natuurlijk, gaan we natuurlijk ook nader onderzoeken. Wat ik al zei, he, van doet dit probleem zich nu al op meerdere plekken voor? Mm -hmm. Nou, daar werken we samen met de gemeente en met de KEI natuurlijk ook. He, van wat weten zij, daar gaat het archieven. Uh, dus dat gaan we, gaan we ook oppakken. Ja, dus jullie gaan eigenlijk alle huizen uh, die op dezelfde manier gebouwd zijn, controleren of daar uh, wellicht ook zand onder de, uh, onder de woning vandaan gehaald is. Ja, en dan, wij beginnen natuurlijk bij dit complex waar dit nu speelt. Ja. Uh, nou, dat hebben we, uh, eind volgende week hebben we daar we alle uh, uh, kruipruimte, of dus alle, alle ondervloeren van de woningen met de kruipluiken geïnspecteerd. hebben. als er een kruipluik is, dan kun je eigenlijk wel vermoeden dat er nog een ruimte onder zit. Ja. Uh, daarnaast we natuurlijk, willen we ook de woningen waar geen kruipruimte in geen zit, we ook wel even bekijken. Uh, maar goed, daar moeten de, mede, de huurders natuurlijk wel medewerk naar verlenen. Ja. Uh, ja. En dat hopen we dan voor de kerst te hebben afgerond. En ondertussen zijn we natuurlijk verder aan het kijken... waar ja, zou dit probleem zich nog meer kunnen voordoen? Ja. ja. Uh, en is er ook een, een gevaar uh, geweest? Dus heeft, nou, de vloer heeft een, een, een, een bolling of een holling waarschijnlijk zelfs. Naar beneden. Uh, is er ook een uh, gevaar geweest voor de bewoners? Ja, dat vind ik hier heel lastig te beoordelen. Ik... ik uh, ik ben geen constructeur. Nee. De constructeur heeft bijvoorbeeld bij de, een van de woningen, de, de eerste woning waar hij begon, uh, wel gezegd dat de is 1300 kilo En dat schiet dan wel onder de normen uit, of boven de normen uit, om even hoe je het bekijkt. Ja. Uh, als relatieve leek denk ik dan van nou ja, 1300 kilo, dat is nog best wel wat. Uh, <laughs> Alleen we hebben natuurlijk gewoon te maken met veiligheids, ruime veiligheidsmarges terecht. Ja. Dus uh, ik heb niet het idee uh, dat, dat, dat dat het geval is. Uh, ja. maar tegelijkertijd handelen we natuurlijk wel naar alsof het wel een risico is want ja, je gaat natuurlijk niet, je gaat niet lekker slapen als je denkt, misschien stort die, die vloer uh, hey, lokaal wel in ja. het ergste wat er dan gebeurt, dat je 50 centimeter ongeveer naar beneden zakt, Nou ja, dat is niet fijn nee, nee, dat, dat is echt niet willen we natuurlijk, uh, de, we, met dit willen we niet in de krant hoewel het natuurlijk, ja, uh, ik denk vooral uh, volgens mij lossen we het goed op maar je wilt u helemaal niet in de krant zetten, zeggen ja, je wist het en je doet er niks aan nee, dat lijkt me niet, ik, dat dit in de krant staat is natuurlijk niet erg ik Bedoel, Ik dan weten de mensen tenminste waar ze aan toe zijn ja, en uh, uh, dan even een tweede dingetje, toen jullie begonnen in Zandvoort met het aanbod woningen, dat jullie overnamen van de KEI, uh, constateerden jullie ook zelf dat er ja, nog veel onderhoud uh, moest gebeuren of dat er achterstanden waren. Uh, wat is de status daar nu van? Hebben jullie dat alweer aardig uh, uh, op de rit, zeg maar? Nou, het uh, uh, uh, is inderdaad dat wij uh, uh, uh, heel veel werk moeten verrichten in Zandvoort. En dat is, ja. uh, is het op de rit? Nou, uh, ik ben ongelooflijk trots op onze collega's die keihard werken om dat inlaard, op de rit te krijgen en een uh, uh, goed beeld in te hebben. Alleen, ik moet wel zeggen dat het een forse, uh, het is wel een iets wat grotere opgave dan uh, als je het vergelijkt met ons, de, de rest van ons bezit. Oké, okay, dus de zand wordt wel echt een probleem uh, of nou ja, probleem. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het, is, nee het is geen probleem. Alleen, je hebt te maken met een ander uh, verouderingsproces. Hè? Bijvoorbeeld door de, de, de zeelucht en het zand. Ja, uh, de rest van ons bezit staat allemaal achter de duinen. En het is dus heel uh, ja, interessant of leuk of uh, vervelend, net bij hoe je het bekijkt, maar dat, <laughs> dat uh, we nu geconfronteerd worden met een hele andere onderhouddynamiek. Met, met, met dus inderdaad een ander verouderingsproces en, en andere schades. Ja, en zonder nu meteen heel naar uh, te doen uh, richting de kei... die in Zandvoort overigens niet zo'n hele goede reputatie had, als ik het heel voorzichtig uitdruk. Uh, uh, zij hebben dus eigenlijk ook wel tekortgeschoten geschoten in het toezicht. En als dus ik zo'n beetje beluister, ook wel wat tekortgeschoten geschoten in het algemene onderhoud. Ja, kijk. Um, Bijzonder zonde is net even de eerste steen, heb ik altijd geleerd. Uh, dus denk ik, ja, het is dat, dat, dat zou je kunnen constateren. Uh, tegelijkertijd. ja... We een, wij zitten in een, in een, in een hoek uh, als corporatie waar ja. we met relatief beperkte middelen ons werk moeten doen. Ja. En we zijn ook altijd, eh, vind ik, verplicht om dat te kunnen uitleggen aan huurders. Van ja, we, we kunnen niet alles. Hè? Daar, daar zijn onze inkomsten niet naar. Ja. En elke euro die we op, op, op plek A uitgeven, kunnen we niet op plek B uitgeven. Um, dus dan maak je keuzes in. En wij ook. Ja. En ik ga je niet beweren dat wij de, de, de, de meest geweldige corporatie van de wereld zijn. Ik denk alleen wel, we doen ons stinkende best. En ik hoop dat dat vooral gezien wordt. Uh, ja, en, en de kei-pesje hoort daar wat mij betreft niet, uh, vroeg van niks aan toe. Nee. Nou ja, het nee. is meer een kwestie van, zoals uh, ik al zei... U heeft al die centen hard nodig om in Zandvoort die, die woningen, het achterstallig onderhoud en alles uh, goed te doen. Dus daarom ja. is het toch wel interessant om te kijken, hoe kunnen we de kosten terughalen? Zonder dat het de kosten gaat van de budgetten om de woningvoorraad in Zandvoort goed te krijgen. Zeker zeker nee want dat is zeker interessant ja, ja. dus dat uit, wat ik al zei als dus we eerst nu de focus op de techniek maar natuurlijk ook wel, wel kijken straks, ja, we, we, kunnen we daar nog wat mee hè? met de verzekering bijvoorbeeld of, of aansprakelijkheid ja, ja. En in de Bijbel staat een heel mooi verhaal over een meneer die een keer een huis ging bouwen. En die ging het op, uh, op allerlei dingen bouwen. Maar de slimste ja. meneer die bouwde het op een rots. En een niet-slimmer meneer bouwde het op het zand. Uh, uh, ja. <laughs> hebben we dat is Zandvoort uh, allemaal verkeerd gedaan? Dat geloof afgeraakt? <laughs> nou ja, kijk, wij, wij zijn hartstikke blij dat wij in Zandvoort uh, actief uh, mogen zijn. Dus, uh, dus nee, dat is helemaal niet verkeerd. Kijk, Zand is een fantastische funderingsmethode. Juist omdat het zo uh, stabiel is. Okay. Oh. Uh, Amsterdam heel klein en het en, is en, en dus dan op, op, op, op weet ik, van honderdduizenden palen. Dat hoeven we niet eens al voor. Dus, dus nee, hoor, daar, daar uh, schort het niet aan. Okay. Het enige jammer is, ja, je, je zou die zeewind en, en de invloed van het zout wat, uh, wat willen beperken. Maar ja, dat ja, uh, willen de autobezitters ook vaak hoor. Um. Ja. We, hebben nog wel een vraagje bij de, we zijn bijna bij het einde van het interview volgens mij. Maar we hebben nog wel een vraagje over de, de huis aan de Celsiusstraat. Die staan er ook al zo'n uh, 60 jaar. Um, ja. en zijn daar al plannen voor uh, renovatie nadat we natuurlijk alle dringende zaken hebben opgelost? Nou, um, uh, we zijn daar druk bezig om de, de EFG-labels um, in ons bezit uh, aan te pakken. Ik weet niet of dat het bekend is, maar de slechte energielabels voor 2028... Ja. We hebben, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, opgelost. Nee, het en daar zit de Celsiusstraat ook bij in. Dus uh, ja, we zijn er heel druk bezig om dat zo snel mogelijk voor te bereiden. En we hopen daar uh, in de tweede helft volgend jaar uh, in, in Zandvoort aan de slag te gaan. Precies ja. dus de planning en de volgorde van het project weet ik niet, want we kunnen niet alles tegelijk. Uh, maar dat, uh, ja, daar wordt het in meegenomen. Ja, en inmiddels zijn er natuurlijk ook allerlei mensen. Ik, ben al door, ik schrijf natuurlijk ook columns in de, voor de Zandvoortse krant. En ik krijg al wat brieven van mensen die zich zorgen maken. Dat ze een AOW'tje hebben. Dat een uh, huurverhoging uh, 200 euro of 300 euro omhoog gaat. Uh, vanwege de uh, energiekosten. Uh, zeker mensen ook die gedeeltelijke uh, blokverwarming hebben. Um, zijn daar de dingen waarvan u zegt, van, nou, daar zijn we mee bezig. Of uh, we onderhandelen, hoe kunnen we die mensen helpen. Ja, nou kijk even, en ik snap wel het beeld voor hem, maar de huursec gaat niet omhoog. inderdaad wel wat mensen moeten betalen voor hun huurwoning. Kijk, wij hebben natuurlijk geen directe invloed op de ontwikkeling van de energieprijs. Wat we zien is dat de blokverwarming, of tussen alle collectieve vormen van bewarming, die kosten stijgen enorm voor onze huurders. Daar maken we natuurlijk al hartstikke zorgen over. Dat is ook de reden dat we zo snel mogelijk die efg levels aan de gang willen gaan... Tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat je 100% kunt zeggen... een EFG-label betaalt ontzettend veel, maar een C-label niet. Daar, daar, we zien daar te veel voorbeelden van... dat ook het bewonersgedrag er een hele belangrijke rol in speelt. Um, nou ja, en gelukkig is onze overheid natuurlijk wel... Hè, met allerlei stimuleringsmaatregelen en... en, en uh, uh, sorry, dat is de verkeerde term... maar de, hè, met, met regelingen. Ja. Er zijn particuliere initiatieven. Gemeentes uh, hebben allemaal uh, potjes... Ja, we houden dat ontzettend in de gaten. En uh, ja, kijken vanuit ons perspectief. Ja, wat kunnen wij daaraan bijdragen? En dat, en dat hebben we te doen. En, dat, en een belangrijke rol speelt dus inderdaad die EFG-labelproblematiek toch. Alleen uh, ja, uh, we hebben wat dat betreft dat, in de krant staat er als een, een perfect storm. Hè? Dus, dus alles zit tegen wat dat betreft. Ja. Hè? Dus de de, de, aan, de aannemerij is lastig. Uh, er is onzekerheid, uh, de economie rust, uh, uh, uh, uh, nou, lijkt wat in de recessie. Uh, lenen wordt weer duurder. Ja, dus we hebben wel een uitdaging. Nou, en dat komt heel goed uit, want hier inmiddels een tafel is aangeschoven. Die gaan we zo meteen interviewen naar de muziekwethouder <coughs> Gertjan Bluis. Uh, uh, en die, uh, die kan me vast ook nog wel iets over vertellen als we daar de ruimte voor hebben in dat volgende onderwerp. Dus. Ja. Uh, ja, uh, Wout Kranen van Prewonen, hartelijk dank voor de toelichting. En we hopen, denk ik met u, dat de inwoners van de verzakte huizen voor de kerst weer uh, thuis Veken. kunnen vieren, zeg maar. Gaan we voor. Oké, okay, helemaal goed. Bedankt en een goede uitzending verder. Ja. Bedankt, Fijne zaterdag. Fijn de <coughs> With my Louis Vuitton But even with nothing on Bet I made you look I made you look I'll make you double take Soon as I walk away Call up your chiropractor Just in get your neck right Ooh, tell me what you, what you, what you gon' do Ooh. I'm about to make a scene Double up that sunscreen I'm about to turn the heat up Gonna make your glasses steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gon' do When I do my walk, walk I can guarantee your travel Cause they don't make a lot of what I got Ladies, if you feel it is your pop, pop I could have my Gucci on I could wear my Lou Taste. you'll never be the same, this ain't that ordinary, this is that 14 carrot cake, ooh, tell me what you, what you, what you gon' do. Je hoorde Trainer met uh, Made You Look. En uh, we gaan weer verder, Roy. Ja, we zijn weer uh, verder. Inmiddels is aangeschoven in de studio uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, en ongetwijfeld een hele blije wethouder. Uh, want er is uh, een, uh, bijna een unieke gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente... wat betreft de begroting. Ja, ja, me ja, me ja meestal stemt er altijd wel één of één partij tegen. Hè. En uh, nou, die, die, alle partijen hebben voorgestemd. Dus... Uh, ja, op zich is dat, dat wel uh, fijn om, om, dat dat gebeurt natuurlijk. Dat ze ook allemaal wel inzien dat wat we ongeveer willen gaan doen volgend jaar... dat ze zich daarmee instemmen. Natuurlijk zijn er wel onderdelen waar verschil van mening is. Maar op zich het, uh, het positieve gevoel vanuit deze nieuwe gemeenteraad... Uh, nou, dat, dat, uh, ik denk dat, dat dat gevoel vooral, denk ik, belangrijk is. Dat ze het met elkaar samen willen gaan doen... En ook begrijp, oké, okay, ik kan niet overal mee eens zijn, maar ik stem toch voor. Ik heb wel mijn opmerkingen. Dus uh, nou, die, die, die bestu bestuurscultuur, uh, nou, dat kan, ik vind dat een eerste vertaling, een positieve vertaling. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus in Zandvoort is inmiddels het uh, poldermodel Optima Forma ontstaan. Nou, uh. Ja, nou, nog niet helemaal. Het hebben best nog wel wat ingewikkelde dingen met elkaar te bespreken. Maar op zich, uh, nee, op zich is het wel ja. goed gegaan. En, uh, uh, voordat we naar de begroting gaan... Uh, ik kwam u gisteren tegen... en u ging iets met een pakketje uh, doen. Ja, kunstpakketjes. Dat is heel mooi. Dat is, uh, de kunstenaars in Zalvoort... die maken hele kleine kunstpakketjes. En dat kan je voor 4 euro... uit een oude sigarettenautomaat halen. En dat staat bij die nieuwe winkel... op het Raadhuisplein. Waar je allemaal leuke kleine dingen kan kopen. Maar het mooie is dat je op deze manier... Nou, kunst, cultuur van onze Zandvoortse kunstenaars... verbindt eigenlijk met, met, met, nou, gewoon met de economie en met toerisme. En dat ze daar ook kennis van krijgen. In feite, je koopt dat. Nou, met kerst is het dan helemaal leuk misschien om zo'n klein pakketje te geven. Maar er zit ook direct iets in over die kunstenaar. Nou, en dat, is, dat vind ik heel mooi. Dat dat, uh, en dat heb ik mogen openen een Leuk initiatief. Heel leuk initiatief, ja. Ja, en dan even door op cultuur inderdaad. Daar is ook wel het afgelopen jaar zeker ook meer plannen voor gemaakt. Ook onder meer de cultuurnota. Hoeveel, want u heeft in de krant nu de begroting in één oogopslag voor zich. Wat is er wat betreft cultuur geregeld? Nou ja, eindelijk hebben we een cultuurnota. Dat hadden we ook nooit. Nou, die heb ik zelf met... Met, met, met de kunstenaars en met de mensen die het Zalvoet mogen maken. Ook dat was een mooi proces, ondanks corona hebben we heel veel gesprekken gevoerd. Nou, daar is het Cultuurcafé al uit voortgekomen. Ja, en we gaan dus nu, nu verder kijken hoe we daar vormgeving aan kunnen brengen. Ook in de toeristische visie, die ook weer aangepast wordt... wordt kunst en cultuur ook meer gekoppeld. Dus eigenlijk gaat dat gebeuren. En ik vind het wel mooi dat ik die, dat in mijn portefeuille heb. Want dan kan ik al die zaken met elkaar verbinden. En wat is nou voor een, een, een belangrijk hoogtepunt? Of een, een belangrijkste? De top drie van uh, dingen die u zegt, die hebben we nu kunnen realiseren? Of de halen realiseren? Uh, nou, de top drie is uh, dat we in ieder geval een uh, begroting hebben... die de komende drie jaar ruimte voldoende is... om zaken nou, in deze toch moeilijke momenten op te vangen. Dus ook, ook naar burgers toe, maar ook om ambities uit te voeren... En dat de gemeenteraad het geduld heeft opbrengt om dat gezamenlijk met het college te gaan doen. Hè? Want we gaan het coalitieakkoord nog verder uitwerken. Dus dat is een heel moment, mooi moment. Er is financieel voldoende dekking voor de komende drie jaar. Vier jaar is wat ingewikkelder. Maar oké, okay. we gaan dingen doen en we gaan het gezamenlijk met elkaar doen. Dus dat, dat vind ik echt wel echt ook mooi dat we dat, dat gaan, gaan doen. <tacht> en voor mezelf vind ik het heel belangrijk. Uh, dat, dat bijvoorbeeld de accommodaties... Hè, dus extra middelen voor accommodaties uh, opgenomen... om de accommodaties in Zalvet is verder te onderzoeken. Dus niet vanuit een ad hoc beleid... maar eens te kijken wat we, wat we daarmee kunnen doen. Maatschappelijke organisaties, maar ook andere organisaties. Dus dat is voor mij ook, uh, vind ik ook een heel mooi punt... Uh, van dat dat nu in die begroting staat. En we gaan aan de gang met uh, voor, voor de jongeren... meer preventief voor jongeren dingen regelen... Dat noemen we het IJslands model. model. Ja. Ook dat is in de begroting aangenomen. Dus daar gaan we mee aan de gang. En daar zit ook dan de hele sociale basis. Dus ook weer voor die verenigingen. Dat gaan we ook komende jaar verder voor weer acht jaar vooruit met elkaar regelen. Dus dat komt ja. eigenlijk allemaal wel mooi bij elkaar. En dan is het ook wel fijn dat je in ieder geval niet hoeft te bezuinigen op dit moment. Want anders... Ja. Krijgt dat de hoofdtoon? En dat is niet aan de orde op dit moment. En u noemde als eerste de financiële ruimte die er nog is, gelukkig, om het samen met elkaar uit te werken. Hoeveel ruimte is er voor partijen om met voorstellen te komen? Nou ja, er is best wel ruimte. Alleen de vraag is hoe die structureel gedekt moet worden. Maar er is best wel, ja, op zo'n begroting is er best wel ruimte van 400.000, 500.000 euro om extra dingen te gaan doen. Ja. Ja, Oké, okay, we hebben ook nog wel een aantal problemen natuurlijk in deze tijd op te, te lossen, denk ik. Ook ja. rond de, hè, de ja. mensen die niet rond kunnen komen, de onzekere tijden. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Ja, de, daar wilde ik eigenlijk ook een beetje naartoe, want er waren ook een aantal voorstellen in die uh, bewuste vergadering waar de begroting werd aangenomen. Maar daar bleek toch geen uh, meerderheid of tenminste steun voor te zijn. Hoe, hoe kijkt u zelf daarop terug? Uh, ja, welke, je bedoelt dan de voorstellen ten aanzien van... Bij de, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing uh, afvalstofheffing? Of de, ja, de afvalstofheffing. Yeah. Uh, ja, kijk, dat is een keuze die we maken. Uh, dat we kostendekkende tarieven hebben. Maar je, maar je moet het ook natuurlijk in het totale beeld kijken. Wij hebben de laagste rialheffing uh, of uh, afvalstofheffing... Van, misschien wel van heel Nederland. We zitten volgens mij gemiddeld 100 euro lager als in het land. Ja. Dus, daarom willen we het niet allemaal zomaar omhoog hebben. Dat willen we ook voor elkaar krijgen. Maar het is wel kostendekkend. Nou, en als, als, als de gemeenteraad dat anders wil, ja, dan, dan zal er ergens anders middelen vandaan moeten komen om dat aan te passen. Maar het is wel het beleid. En we hebben toch gekeken, daardoor hebben we de rio-rechten op 0% gezet. Want daar hoor je dus niemand over. Want we horen alleen maar het gaat omhoog. Nee, ja. de rio-rechten zijn op 0% gezet. Om uiteindelijk toch op die 4,5% verhoging te komen. Ja. En die eerlijk gezegd, die 4,5% verhoging, ik verwacht dat de verhoging feitelijk veel hoger is. Maar hij misschien wel 8% moeten zijn. Maar dat doen we ook weer niet. In andere gemeentes gebeurt dat wel. En dan gaan ze dat tijdelijk teruggeven. Maar ik heb liever dat structureel... dan die lasten toch zo laag mogelijk blijven. En dat is volgens mij het beleid wat we al jaren voeren. Ja, zo, zo min mogelijk te hoeven compenseren achteraf. Maar ja. meteen al... Ja. Uh, ja. ja en, en daarnaast is het ook zo... de, de, de wetgeving... Hè, rond uh, uh, uh, kwijtschelding. Dat weten we dan ook. Dat heb ik ook verteld volgens mij die is verruimd. Dus de grens waarin mensen die honderden, dus minima... die, die grens is per 1 januari verruimd. En wat zie je ook, het is ook gegroeid. We geven ook heel veel kwijtschelding. Nou, dat zit ook dan weer in die kosten opgenomen. En dat geeft dus ook druk op die kostendekkendheid. Maar dan zeg ik ja. altijd weer... Ja, de sterke schouders moeten dat dan wat meer dragen. Dus dat vind ik ook wel weer een so solidariteitsuitgangspunt. En we nou, willen ook allemaal toch iets, iets goeds doen voor ons milieu. Dat dus ja. ons eigen uh, uh, afvalwater en afvalstoffen goed uh, verwerken. Ja, want want is ook, ja, Precies, Dat is ook een van de redenen dat het ook iets meer moet stijgen. Nog steeds fors onder het landelijke gemiddelde. Omdat we gescheiden afval ophalen. En dat gaat op zich heel goed. Ja, dus het is, het is een beetje zoeken, maar het is ook de solidariteit hoog houden. En er zit dus ook een groot deel kwijtschelding in. Wat gegroeid is de laatste jaren. Maar wel meegenomen wordt in die kostendekkendheid. Dat is goed nieuws voor de, voor de Zandvoortse burger. Ik hoorde u heel voorzichtig zeggen... voor de komende drie jaar hebben we dat allemaal. Het vierde jaar en mompen er nog iets. Ja. Uh, dan zijn we altijd een beetje bang. Komt de rekening dan in het vierde nou ja, jaar? Of... Kijk, de reisoverheid die, die, die weet schijnbaar niet... hoeveel geld ze bij mogen drukken tot het oneindige. En er is fors... door de rijksoverheid wordt er nu naar gemeenteszaken zaken doorgeschoven. En daar zit gelukkig geld bij. Maar dan weet je ook wel weer, net zoals met het sociale domein, dat aan het eind de rekening toch weer, ook weer bij de gemeentes komt. Nou, en dat zien we allemaal terug in, in die begroting. Uh, dat ze uh, nou, dat, dat afromen aan het eind van de richting, nieuwe berekeningen gaan maken. Nou, en in die nieuwe berekeningen komt het voor iedereen minder gunstig uit. En ja, nou, dat, dat, dat zien we terug. Dus daar moeten we ons ook op ja, voorbereiden. U vreest eigenlijk een beetje het beleid van de landelijke overheid als er over drie jaar weer. Uh, Nieuwe afspraken? Ja, ik ben helemaal niet zo blij met het landelijk overheid... als het gaat over de financiën en hoe ze dat doen. Uh, ik vind dat je meer beter dan maar op dit moment iets minder uit kan geven... en ook voor de, de toekomst het goed met elkaar regelt... als dat je nu maar gewoon alles maar doet. en, en Net zoals met die 2 keer 190 euro. Het is allemaal, allemaal goed bedoeld, maar heel veel mensen hebben het ook niet nodig. Wees ja. zuinig met je geld. En geef het uit aan de mensen die het echt nodig hebben. Ja. En het is best wel ingewikkeld hoor. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat probleem hebben wij natuurlijk een zandwoord ook. Hè? Want dan kom je toch een beetje op die armoedebestrijding. Daar zullen we ook nog snappen moeten zijn. Ja, Waar leg je de grens en zo. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Ja. Toen we nog eventjes terug naar de uh, cultuur. Het ook altijd over jongeren. Uh, gaat u altijd aan het hart. Uh, de jongeren bij pluspunt. Uh, die barsten bijna uit, uh, uit, het, uh, uit het pand. We hebben de... de het is natuurlijk heel leuk dat jongen en oud samengaan. Maar het is ook iets te veel van het goede soms. Ze zijn heel naast op zoek naar een, een plek. Heeft de gemeente al iets op het oog? En is er een, een budget voor ze? Uh, nou, nou ja, de, de, de, dat is ook de discussie. Hè? Dat, dat, uh, dat budget voor uh, dat IJslandse model voor jongeren. Nou, dat is er. Dat is natuurlijk niet daar helemaal voor. Maar we moeten wel zien om dat in combinatie met elkaar geregeld te krijgen... Dus ja, er zijn plannen. We gaan daar we gaan gezamenlijk naar kijken. We gaan ook overleggen met andere organisaties. Wat kunnen we samen doen? Want het is natuurlijk te makkelijk zeggen. Iedereen moet zijn eigen plekje hebben. En dan zitten ze dan een aantal uren per dag. En het, ik snap wel dat jongeren dat willen hebben. Maar het moet wel gerealiseerd kunnen worden. En we moeten ook nog woningen bouwen. En zoveel ruimte hebben we ook niet. Dus we moeten zorgvuldig kijken van, van waar dat kan en, en niet kan. En aan de andere kant, jongeren zullen ook rekening moeten houden... als ze dan ergens zitten, dat, dat, ze, dat ze zich daar gedragen. Want dat, ze zaten eerst bijvoorbeeld in de blauwe tram. Nou, dat ging dan allemaal niet. Ja, ik heb daar wel wat moeite mee, want ik, je bent soms ook ergens een beetje te gast. Maar ik snap ook wel dat ze hun eigen ruimte willen hebben. Dus, dus dat is een zoektocht, maar we gaan daar we gaan volop mee verder. En daarnaast zijn we ook met de jongeren in gesprek... bijvoorbeeld met de adviesraad sociale domein... om dat dichter bij elkaar te brengen. Zodat jongeren zich ook daar wat kunnen laten horen. Dat is ook een van de wensen van mijn eigen partij geweest van hoe betrekken we jongeren ook meer bij de, de gewone zaken. Want het is toch een combinatie jong en oud moet soms apart, maar ze moeten ook samen dingen kunnen doen. Ja, ja. Dat is zeker heel belangrijk denk ik om ze uh, met elkaar in verbinding te brengen. Ja, want het vaak is uh, onbekend maakt onbemind. Precies. Uh, en mensen hebben vaak hebben geen idee wat de jongeren beweegt en, uh, uh, en wat ze allemaal meemaken en ervaren. Ja, dat is uh, dus, uh, Nou, ik heb dat natuurlijk al meegemaakt, want ze zijn het. Ondertussen natuurlijk wel op meerdere plekken geweest. Want we hebben nog bij daar ergens in de Kostenstraat gezeten. Dat had ik toen nog geregeld. Toen zei ze naar de blauwe tram. Dus het, het moet nu ook wel eens een keertje opgelost worden. Denk ik ook wel. Wel een structurele plek. Ja, maar dat, ze... ook, maar dat is ook wel weer met dat accommodatiebeleid wat we dus gaan, verder gaan bekijken. Om dat toch ook wel eens goed te bekijken. Want het zijn elke keer ad hoc oplossingen. Hè? En je moet dan ook eens goed kijken naar wat betekent dat structureel. En, en, en, en welke organisaties hebben we nog meer... Ja, en, en het is niet zo dat je alle wensen van iedereen maar zomaar kan invullen. Ik bedoel, de hockey zou ook het liefst uh, twee uh, watervelden willen hebben, maar ze hebben er maar één. Ja. Tot nu toe houden we dat ook even zo. Dus nou, dit zijn het keuzes die je moet maken. Wordt er al uh, nagedacht over wat er met het HDMZ-museum uh, gebeurt? Ja, dat wordt dat heel dat hard daar wordt heel hard Invulling over nagedacht. Ja, de raad weet er ook van hè, de, dat we daarmee bezig zijn. En ja, we hopen toch wel voor het eind van het jaar... dat er wat meer duidelijkheid over is. Ja. Het is natuurlijk een fantastische locatie... met een heel mooi museum, helemaal nieuw. Ja. Dus ja, dus de, de, de, dus de daar gemeente. wordt nadrukkelijk naar gekeken, de gemeente. Ja. Dus we hopen voor het eind van het jaar... Naar, uh, ja, helderheid over te geven. Het is natuurlijk gewoon particulier bezit. Ja, dat is ook wel weer wat. Nou, nee, maar dat, jullie als, als college of als gemeente zien het wel van zo'n groot belang dat jullie daar ook wel iets voor willen doen om dat uh, Ja, daar dat zijn we behouden. serieus naar aan het kijken van ja. wat, wat, wat, wat wij eventueel, hoe we dat pand toch eigenlijk voor de Zonvoerse gemeenschap kunnen, kunnen behouden. Want dat is eigenlijk een beetje het idee wat er natuurlijk achter zit. En dat zou dus kunnen betekenen dat het van particulier in een gemeentelijk bezit. Ja, dat zou, zou ja. kunnen. Dat is ja. een van de dingen die we natuurlijk wel onderzoeken, ja ja, ja. Nou, Dank u wel, het was een, een verhelderend uh, verhaal Ik denk dat het voor veel mensen ook fijn is om te zien dat uh, misschien ook wel in deze tijden van nood iedereen in Zandvoort uh, de schouders aan elkaar zet uh, ja, en, die, en die plaatjes in de krant die zijn denk ik ook wel uh, makkelijk want die 273 pagina's. Dat, dat is een beetje dik. He? We ja. Ja. Ja, die heeft Jelmer allemaal wel doorgestudeerd. Maar uh, ja, die je, Jelmer uh, heeft daar heel goed verslag van geschreven. Nog compliment aan Jelmer dat okay. hij dat allemaal wel uh, mooi doet voor de worden. gemeente. Want dan krijgen de burgers er ook een beetje gewoon een mooi neutraal inzicht. Want je doet het heel, je analyseert dat allemaal goed. Ja, dat is goed en, uh, in het ja. verleden had ik nog wel eens dat ik dacht... nou, wat schrijven ze nu op? Hebben ze wel goed geluisterd... maar bij jou kan ik je er nog niet ik op Ik luister klappen. goed, oké. Okay. Yeah, ja, het is heel ja. goed. En als het ja. niet zo is, dan, dan meld ja, ik me wel. Nee, dat want het is alleen ik. maar om ja. je te helpen. Maar tot nu toe, ik ben ik heel tevreden ja. en heel blij met je. Voor de dat luisteraars, okay. het staat dus inderdaad in de Zandvoortse krant... met heel inzichtelijk gemaakte uh, grafiekjes en plaatjes. Dus u kunt altijd eens even rustig kijken hoe het er allemaal uitziet... en hoe voor staat bij de gemeente. Hoeveel er uh, bij uw, uh, u bij komt. <laughs> zelf, ja. Nou ja, dat staat natuurlijk... Hoe ja. Oké, okay, hartelijk dank Gert-Jan Blijs. En, uh, ja, we zien het, uh, dinsdag is er weer een vergadering. Dinsdag ja. is er een uh, raads, raadsvergadering. Okay. Ja. Daar gaan we toch ook wel, wel weer belangrijke dingen bespreken. De, de, de aankoop uh, van Ruckert, Rukkert voor, voor, voor de woningbouw. Ja. Definitief maken van de verkoop van, van de Mariaschool. Dus ja, we, we timmeren ook wel aan de weg. Hè. Dus er zijn uh, echt wel dingen die de goede kant... maar het probleem is een beetje van wanneer mogen we dan nou wel en niet gaan bouwen. Daar ja, nou, ja. word ik wel een beetje moe van uh, het reisbeleid. Want we, we schieten natuurlijk niet zo veel op. Hè, op Ligt deze alles nu ook stil in Zandvoort? Nou nee, dat, dat zijn ze ook aan, aan het bekijken. Maar ik ben blij bijvoorbeeld dat de Huis in de Duinen... dat we dat, dat wel uh, hebben kunnen doorzetten. Dat het uh, Watertorenplein nu, nu bebouwd gaat worden. Nou, ik verwacht ja. ook wel dat de school dan toch ook wel door kan gaan... maar nou ja, u hebt ook gehoord dat bij het gebouwde de krocht... hoe ingewikkeld dat het is over, over dan vleermuizen weer. Ja, zo schieten ja, dat, we het... dat duurt een jaar, hè? Ja, dat, dat duurt wordt... een jaar. Maar zo schieten we natuurlijk allemaal niks op met elkaar. Dus dan kunnen ze in Den Haag wel roepen... u, u moet bouwen, maar dan moeten ze ons ook de ruimte geven. Ja. En ik snap niet helemaal wat het probleem is. Want op het moment dat je nieuwe woningen bouwt... die energie-neutraal zijn... dan draag je volgens mij echt voldoende bij... en goed bij aan de ontwikkelingen. Dus dat dat dan afgestraft wordt dat dat niet kan... dat gaat er bij mij en volgens mij bij een heleboel burgers ook niet in. Dus ik, daar ga ik ook wel weer eens wat extra strijden tegen gooien... want ik word er wel een beetje, beetje moe van. Wethouder Bluis trekt de strijder naar Den Haag. Ja, misschien maar ja, ja, dat wel. Dat, dat is wel een beetje de, de ondertoon inderdaad van dit gesprek. Ja, Veel, uh, nou ja, goed, dat, uh, veel taken komen ook steeds ja, bij de ja, gemeente. Zeker. En ze willen heel veel ja. voor ons. Hè. Dan roepen ze ja. van er moeten 900.000 woningen bij komen. Maar we zitten in, helemaal omgeven... De, Geef ons dan ook de ruimte. En dan kun je ook zeggen, ja, we gaan ze niet bouwen... want dat, dat mag dan niet om, vanwege het milieu. Maar wat dan? Waar gaan die mensen dan wonen? Ga, die gaan dan ergens wonen waar het milieu onvriendelijker, denk ik, is... als dat we huizen bouwen die wel voldoen aan die eisen. Dus ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Nou ja, en, maar de Rijksoverheid kwam laatst wel met een financiële prikkel... wat betreft asielzoekers... Is dat aantrekkelijk voor Zandvoort? Nee, nee, ik denk dat Zandvoort... Wij voldoen aan de eisen, want ja. dat is ook zo'n verhaal. Als alle gemeentes... Vol hadden voldaan aan wat ze hadden moeten doen... hadden we nu niet zo'n geldprobleem gehad. Zandvoort en de regio voldoen eraan. We hebben zelf extra Oekraïnes. Dus ik vind dat wij ons, onze plicht nakomen. Ja. En, en dit is ook gewoon weer... een zwalkende overheid. Ze hebben, to, toen het slecht ging met, met de COA... toen hebben ze niet... geïnvesteerd... Ge ge ge in een goede organisatie. En dat moeten ze wel doen. En nou leggen ze het probleem... Uh, eigenlijk weer bij de gemeente neer. Terwijl ze het zelf beter moeten organiseren. Ja? Nou ja, er is nog veel te doen. Maar nog, uh, ik ga niet meer naar Den Haag. Doen. Ik de jeuken eigenlijk <laughs> wel om naar Den Haag te gaan... om daar eens te gaan zitten en om dat op te lossen. Maar dat ga ik niet meer doen. Want ik heb afgesproken dat ik nog drie jaar doorga... en dan stop ik ermee. Maar ik ga ook niet dan straks zitten zeuren... van wat er allemaal niet goed gaat. Want ik ga proberen dat de jongeren, zoals Jelmar... Dat gaan overnemen. Overnemen. Goed, We hebben echt jongeren nodig in de politiek. En Dat is het fijne van deze gemeenteraad, ook in mijn partij, maar ook anderen, dat de jongeren zijn met een iets ander inzicht. Dat is goed. Dat hebben we nodig. Oké, de jongeren nemen Standford over. En de oudjes Den Haag. De jeugd heeft de toekomst. De jeugd heeft de toekomst. Oké, hartstikke goed. Bedankt nogmaals, Rert blijf En tot de volgende keer. En jij, jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We, leven, we leven. Dit is het ritme van Zandvoort. Ja, is het. 21 Pilots, Hometown Nou, daar gaat het natuurlijk altijd over bij dit programma Ja, het gaat dus natuurlijk <coughs> over onze uh, woonplaats, hier op Zandvoort uh, hebben we als het goed is nu aan de telefoon Peter Tromp Goedemorgen Goedemorgen Peter Goedemorgen. Ja. Ah, goedemorgen. Het fijn dat je er bent, want ja, uh, we gaan hopen dat jij uh, licht op deze zaken laten schijnen. Uh, <laughs> want ja, er zijn weer allerlei discussies over uh, ja. de feestverlichting. Uh, eerst waren vroeger waren er discussies of er wel of niet feestverlichting moest komen. En nu is er weer een discussie over het, hoe die eruit ziet. Ja. ja, Het was iets met visjes. Uh, wat, wat, waar gaat het over? Het gaat over sfeerverlichting. Ja. En, en, en, nou, hoeveel, en hoeveel haringen erop staan? Ja, inderdaad. Nou, uh, ik zou je vertellen... dit is het logo van marketing uh, Zandvoort... zoals het er nu hangt. En uh, er is overleg geweest... met alle geledingen in het dorp... over koepelende verenigingen, het OBZ de partij die het uitvoert... de OVZ... Marketing Zandvoort... en ook ambtenaren... van de gemeente Zandvoort. Dit logo zoals het nu hangt... in Zandvoort... is een logo... wat al vijf jaar bestaat. Vijf jaar geleden... hebben wij met Marketing Zandvoort... de gemeente en de ondernemers... dit logo vastgelegd... als zijnde het nieuwe logo... ...in alle uitingen zoals die gedaan worden. Marketing Zandvoort gebruikt dit logo... ...in al zijn uitingen naar buiten toe... ...website, postpapier, briefpapier gebruiken dit logo. Wij hebben toen gekozen gezamenlijk met alle partijen... ...voor een stukje ja. uniformiteit, een stukje duidelijkheid naar buiten. Ik zal je zelfs vertellen... ...Marketing Zandvoort heeft nog een mail naar mij gestuurd... jongsleden juni... ...waarin zij vroegen of ik er wel voor wilde zorgen dat de juiste kleurstelling gebruikt werd. En dan praten we over RAL-kleuren. En RAL-kleuren zijn dus uh, de juiste kleuren zoals die gebruikt worden voor het logo... ...zoals dat gebruikt is. En zoals dat al jaren gebruikt wordt door Marketing ja. Dus we zijn echt niet over ijs gegaan. En dat het drie visjes of twee visjes zijn in drieën onder elkaar... het heeft toch niks met Amsterdam te maken, beste mensen. Amsterdam heeft drie kruizen. Dat zou betekenen dat ieder dorp wat drie uitingen onder elkaar doet... dat het allemaal op Amsterdam lijkt. Maar, maar We zijn een vissersdorp, dus we gebruiken de visjes. Ja. En de visjes gebruiken we zoals we vijf jaar geleden al hebben afgesproken. Dus dit alles is naar ons idee een ontzettend, nou niet ontzettend, een kleine storm in een groot water. Ja, ja, ja. En, uh, ja dat, dat, dat gebeurt natuurlijk vaak in de Maar Maar snapte die referentie wel? Dat mensen denken, oh, uh, de trend is natuurlijk toch al wel een beetje dat, uh, uh, dat Zandvoort ook wel eens ja, de Amsterdam Beach wordt genoemd. Snapt u het vanuit ja, Die gedachte ieder, wel? Ieder... Iedereen die uh, uh, een beetje begaan is met het uh, uh, lot van Zandvoort... en een beetje het nieuws volgt... weet dat dit het logo is... zodat het ja. door alle verledingen in Zandvoort al vijf jaar wordt gebruikt. En als de mensen dat niet weten... ja, dan kunnen wij niks aan doen, natuurlijk. Maar dat is de afspraak zoals die gemaakt is. En dat doen we gewoon. Ja. En ik vind het totaal niet lijken op uh, uh, Amsterdam... En natuurlijk, er is toen ook gediscussieerd, vijf jaar geleden... jongens, gebruiken we het logo van Zandvoort met de drie visjes... of willen we een iets strakkere uitvoering hebben... die beter bestand is voor de jaren 2020-2030. En ja. toen is er gezamenlijk besloten met toestemming ook van de toenmalige wethouder... Dat het nieuwe logo van Marketing Sand voor dit logo wordt. En dat wij met z'n allen gaan proberen. Voor een stukje eenduidigheid. Een stukje uniformiteit naar buiten. Om ja. dit logo te gebruiken. Maar het klopt dus ook niet dat, het, dat dit het eerste jaar is dat het er zo bij hangt. Dit is het eerste jaar dat het dus er zo bij ja. hangt. Want we hebben dus dit jaar een nieuwe periode. Mm -hmm. En de afgelopen vijf jaar is afges uh, afgesloten. En ik zal je vertellen. Ik heb uh, de ornamenten gezien die vijf jaar hebben gehangen. Die februari zijn weggehaald, jongsleden. Nou, dan zie je echt wel dat er vijf jaar zout, zee en zand in die dingen zit. Want die ornamenten die vallen bijna uit elkaar. Dus die periode van vijf jaar kan niet langer. Dus we moesten naar een nieuwe periode toe. Toen hebben we in gezamenlijkheid besloten wat gaan we doen met de nieuwe verlichting. Daar kwamen wat ideeën. Waarop Marketing Zandvrot daar ook is bij betrokken geweest, vanaf het begin af aan. Om te kijken naar een stukje nieuwe sfeerverlichting. En die nieuwe sfeerverlichting uh, uh, is op deze manier tot uiting gekomen: met toestemming van alle partijen, belendende partijen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk gewoon. Uh, uh, dat we wat we nu aan de sfeerverlichting zien. Dat is gewoon zeg jij duidelijk al vijf jaar. Uh, de uitstraling van Zandvoort naar de buitenwacht toe. Uh, waarom ontstaat er dan nu een, een, een storm in dit grote glas water. Dat is eigenlijk jou, uh, jouw conclusie. Ja en uh, uh, wat de mensen schrijven. Moeten ze, uh, dat, uh, daar geef ik geen commentaar op. Dat moeten ze zelf weten. Ik vertel gewoon. Hoe de werkwijze is geweest. En hoe uh, wij met z'n allen hebben besloten om deze sfeerverlichting zo te laten branden zoals je ja. die doet. En ik vind ja. het er mooi uitzien. Ja, inderdaad. dat, dat eigenlijk de, meerderheid, de stille meerderheid ziet het natuurlijk ook gewoon als gewoon heel gezellig. En vooral ook dat het uh, ook in Zandvoort Noord is opgehangen op het Flemingplein. Dat dat ook uh, een beetje Daarom een leuke uh, uitzicht heeft. Daarom trekken we er ook bij. En ook de Zeestraat en ook de Kleine Krocht. En ook het Gasthuisplein, dat zijn de projecten die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen. Ja. Ja. Uh, er zijn er 90 in totaal, waarvan er uh, 82 branden, 8 nog niet. Dat heeft ook met stukkende lantaarnpalen te maken, dus daar gaan we nog mee aan de slag. Ik hoor okay. gisteren dat er ook Noord ook eentje niet brandt, dus dat moet allemaal nog even gerepareerd worden. Maar dat uh, ja. gaat zeker lukken. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon anders doen. We gaan je gewoon feliciteren met de, de prachtige feestverlichting die er hangt. Ja. Uh, ja. En uh, ja, ieder vorm van publiciteit is een vorm van publiciteit. We hebben er weer even aandacht voor gehad. Maar we willen je ja. ook nog even feliciteren als dat uh, kan. Ja. Want we hebben ja, begrepen dat jij, uh, Peter, ondanks je grijze haren... een golden oldie bent. Ja, maar juist vanwege mijn grijze haren ben ik oldie... <laughs> En dat, en dat cold, dat laat ik aan anderen over. Want ik probeer een beetje te helpen in dit dorp. Ja. Om het allemaal een beetje mooier te maken als dat het al is. En uh, natuurlijk is het altijd leuk dat dat geapprecieerd wordt via zo'n prijs. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ik, uh, dan weet je ook waarvoor je het doet. Ja, ik denk dat uh, uh, de ondernemersverenigingen uh, in, uh, in Zandvoort... En, uh, en ook een heel groot deel van de bevolking... echt ontzettend blij is met alle dingen die je gedaan hebt... en daarom op deze manier uh, die waardering heeft willen laten zien. Hartstikke goed. Top was het. En het was een hele leuke avond. Goed georganiseerd met een uh, uh, hele terechte uh, winnaar, winnares. En, want ze doen het toch met z'n tweeën natuurlijk. Maar uh, ik zat ook in de jurering... En dat was ook ontzettend leuk om te doen. En daar zie je toch in zo'n dorp als Zandvoort van... oké, okay, er zijn een aantal olies, maar uh, uh, wat opmerkelijk is aan ondernemend Zandvoort op het ogenblik... is de jeugdigheid van de ondernemers. En ook, uh, dat mag zeker niet onvermeld blijven... Het aantal vrouwelijke ondernemers. Ik zal je vertellen, er waren negen kandidaten waarvan er zeven vrouwen waren. Dat hebben we in de afgelopen jaren nog nooit meegemaakt. Ja. En dat is alleen maar goed. Ja. Oké, okay. nou, hartstikke mooi. En, uh, nou ja, en uh, alle sfeerverlichting, dat zijn sowieso lichtpuntjes in deze soms donkere ja. tijd dus, uh, om het weer rond te maken. Uh, hartelijk dank Peter Tromp. Uh, dat je toch nog even wilde reageren. Uh, op deze storm. storm in, de, in de zee van Zandvoort. Nou goed. Ja. Uh, fijn weekend nog. En uh, tot uh, de volgende keer. Hetzelfde. Dank je. Dag Peter. Dag. Dag. En, uh, en uh, hij noemde natuurlijk net ook al even het ondernemerschalen. En daar gaan we het in het tweede uur over hebben. Ja. In het Want... tweede uur komt uh, Gilles Kok. Die uh, de, uh, het gala heeft uh, meegeorganiseerd. Uh, daarover vertellen en verslag doen. En Brigitte Eijs. De er komt in de uitzending de winnares van het ondernemerschap ja. en de uitbaatster van het wapen van zandvoort. Tot zo meteen. All I can breathe is your life And sooner or later it's over I just don't want The truth in your lies When everything feels like the movies Yeah, you bleed just to know you